Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal meer over het Duitse regeerakkoord. Nu eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. Twee derde van de Rijksmonumenten in Noord-Groningen... is beschadigd door aardbevingen. Het gaat in totaal om 69 gebouwen, zoals kerken, boerderijen en molens. Ook het oude raadhuis van Appingedam is beschadigd geraakt, zegt deze wethouder. Het oude raadhuis is bij de laatste beving is er een uh, deel van het de kalk ornament naar beneden gevallen. En bij inspectie is toen gebleken dat uh, de voegen waar de ornamenten mee vaststonden... dat die allemaal los waren, getrild. En dat, uh, ja, dat wordt op het ogenblik allemaal hersteld. De schade aan Rijksmonumenten in Noord-Groningen is zeer uiteenlopend. Bij sommige gebouwen gaat het om scheuren in muren. Op andere plekken is de schoorsteen ontwricht. De Britse premier Cameron wil de rechten van EU-migranten in Groot-Brittannië inperken. Het gaat vooral om sociaal-economische rechten...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 Minister Plasterk ziet niets in het plan van de VVD om een aangepast paspoort te introduceren voor inwoners van de Cariben. Kamerlid Bosman stelde vandaag zo'n document voor. Het blijft een Nederlands paspoort, maar volgens hem moet op de buitenkant te zien zijn waar deze mensen vandaan komen. Plasterk wijst dat idee van de hand. We hebben één nationaliteit, daarbij hoort één paspoort. En het past niet om daarbij uh, uh, onderscheid te maken. Ik begrijp dat ze verschillende kleuren zouden moeten krijgen, die paspoorten. We zijn allemaal uiteindelijk van de Nederlandse nationaliteit. En krijgen allemaal hetzelfde Nederlandse paspoort. We hebben met z'n allen één koning en we hebben dus ook één paspoort. Voegde de minister daar nog aan toe. En ook de meeste partijen in de Tweede Kamer zijn niet enthousiast. Premier Dombrovskis van Letland is met onmiddellijke ingang opgestapt. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor het grote aantal doden... dat viel toen het dak van een supermarkt vorige week instortte. Ik ben politiek verantwoordelijk en vind dat ik moet opstappen... zei hij op een persconferentie in de hoofdstad Riga... en door zijn besluit is de hele Letse regering gevallen. Dombrovskis kreeg veel kritiek na het instorten van het winkelcomplex... waarbij 54 mensen om het leven kwamen. Volgens deskundigen voldeed het gebouw niet aan de voorschriften. De Letse president Berzins was meteen hard in zijn oor. Hij sprak van moord. In Den Haag is de eerste postzegel met erop koning Willem-Alexander onthuld. De koning nam de zegel zelf in ontvangst. Mag ik u naar voren vragen, majesteit? En dan wil ik u heel graag uw eerste postzegel uitreiken. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ter gelegenheid van de nieuwe postzegel is ook een tentoonstelling geopend. En die gaat over het ontwerpproces van bijzondere postzegels door kunstenaars en ontwerpers. En de nieuwe zegel is vanaf 2 januari te koop. Een Spaanse pianiste die was aangeklaagd door haar buurvrouw... hoeft niet de cel in omdat ze urenlang piano speelde. De vrouw van 28 uit Girona kon ruim zeven jaar cel krijgen... omdat ze de buurvrouw met haar muziek zou hebben geterroriseerd. Volgens de buurvrouw speelde de pianiste dag in dag uit, urenlang. Klagen hielp niet en de muzikale overdosis leidde volgens de vrouw... tot stress en angststoornissen. De pianiste ontkent dat ze zoveel speelde... De rechtbank vindt de beschuldigingen onbetrouwbaar en overdreven... zodat de muzikanten vrijheid gaat. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het druilerig. In de loop van morgen wordt het weer droog en dan breekt misschien ook even de zon door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. De verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is een normale avondspits met op dit moment 120 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam... Twee files vallen op, die zijn veroorzaakt door ongelukken. In het noorden van het land op de A7, Groningen richting Heerenveen... Tussen Hoogkerk en Boerakker 4 kilometer. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag voor de Koentunnel 9 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. Hola, senor Pablo. Perker die mooie blommers op mijn broers. Gracias mucho, natuurlijk, maar perker. Zie, kom verder. Ik stel pakketters op tijd, was. Zie, je had die toch gelijk, hè? Nou mensen, die Pablo helemaal blij. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx.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 NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Vijf minuten over vijf is het. We hebben een nieuwe postzegel met de koning erop. En dit is onze nieuwe koningszegel. Straks meer over de nieuwe zegels. Het is de dag van die grote coalitie in Duitsland. Vanochtend presenteerden de cdu csu en de SPD het regeerakkoord. Er werd verschillend op gereageerd. Dat vertelt correspondent Wouter Meijer. De oppositie in de Bondsdag bestaat nog maar uit twee partijen... de Groene en de Linken. Die vinden het allebei een grote teleurstelling. Voor de Groene eh, vooral omdat de ontwikkeling van duurzame energie... om de kernenergie te vervangen, veel langzamer gaat dan de afgelopen jaren. De Linken die vindt dat er te weinig wordt gedaan om de armoede te bestrijden... de slechte werkomstandigheden aan te pakken. En de Duitse pers is ook in zijn eerste analyses niet erg enthousiast. Het ontbreekt voor veel mensen toch aan, aan visie, is een veelgehoorde kreet. Uh, er is uh, gewoon uitgeruild punten tussen de partijen, allebei een beetje je zin... Uh, en dan is er geen groot project, geen overkoepelend idee. Al onze correspondent. Ik praat verder met Karsten Brzeski, econoom van Duitse Comaf. Hij werkt voor de ING in Brussel. Goedemiddag. Oh, hallo, goedemiddag. Geen visie, geen overkoepelend idee. Dat zijn zo uh, wat de eerste reacties. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben blijkbaar nog een echte Duitser. Um, dus <laughs> ik ben het er helemaal mee eens. Ja, is het erg? Ja. Ja, het is erg. Waarom is het erg? Omdat gewoon deze regering nog steeds de unieke kans heeft om gewoon de economie te hervormen in economisch goede tijden. Nou, iets heel anders, want de rest van Europa moet nu al die hervormingen doen in slechte tijden. Deze regering heeft de kans om Duitsland verder klaar te stromen voor, voor de toekomst. En op dit moment lijkt het toch een beetje op een gemiste kans. Want wat laten ze na? Wat hadden ze volgens u kunnen doen, moeten doen? Nou, Wat ze hadden moeten doen is dus uh, echt veel meer te doen voor, voor investeringen. We weten allemaal dat gewoon uh, te weinig investeringen zijn in Duitsland. Er had gewoon een programma kunnen komen bestaand uit publieke investeringen in infrastructuur, in energie, uh, in, in onderwijs, um, in innovatie. En dat had samen kunnen gaan met nieuwe prikkels om ook gewoon particuliere investeringen te krijgen voor, voor Duitsland. Nou, en, en daar zie ik niks over. We zien wel in plaats daarvan mooie cadeautjes die worden uitgedeeld en uh, in een in minimumloon goede zaak, maar dat, geeft, dat stimuleert wel de economie op korte termijn. En dan heel gekke dingen als verhogingen van, van pensioenen... verlaging van uh, pensioengerechte leeftijd. Dat zijn dingen die volgens mij in de toekomst... nog met heel veel extra kosten zullen komen voor de Duitse economie. En dat gaat er ook tegen de trend in, in Europa. Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd. Was die ja, zo dus... hoog in Duitsland? Nee, we zaten al 67 jaar. Wat er nu komt, is gewoon een verlaging voor mensen die al 45 jaar hebben gewerkt. En van, voor, voor hun komt er een verlaging na 63 jaar. Ja, dat is begrijpelijk. Dus er, er zijn zeker gevallen waar je op die leeftijd niet meer kan werken. Maar het is er duidelijk een heel slecht signaal voor de rest van Europa. De rest van Europa moet hervormen. Iedereen moet langer werken. Alleen de Duitsers niet. En dat terwijl de Duitsers in feite het snelst en meest vergrijzende maatschappij van heel Europa zijn. Ja, Is dat dan de invloed van de SP? Geweest? Ik denk dat dat de invloed van de, van de SPD is. Um, dat er natuurlijk wel een in, in, in, in sociaal kleurtje moest komen aan, aan, aan deze regering. Maar vergeet niet, ook de, ook de het, het CDU, uh, de Christendemocraten die wilden ook nieuwe cadeautjes uitdelen. Zij wilden hogere pensioenen hebben voor, voor, voor, voor moeders met kinderen van die voor 1992 waren geboren. Zij, en, ja, het zijn natuurlijk wel gepensioneerden, zijn een heel, heel belangrijk gedeelte van, van de Duitse kiezers. Ja, nu is het zo dat wij hier het Centraal Planbureau hebben. Dat rekent dan altijd tot achter de komma uit wat het ons in, 19, of in, 19, in 2048 ongeveer gaat opleveren en wat niet. Hoe, hoe zit dat in Duitsland? Is er een berekening wat dit bijvoorbeeld met het begrotingstekort doet en, en de schuld? Nee, dus die, die hebben we helemaal niet. Wij moeten het in Duitsland doen met het belofte van, van de nieuwe regering. Um, dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Dat, uh, dat al deze, deze cadeautjes blijkbaar worden betaald zonder belastingen te verhogen. Dat is een groot risico. Want dat betekent gewoon op dit moment gaat het zeker goed komen. Omdat de economie heel goed rijdt. Omdat gewoon ook de, de Duitse begroting in evenwicht is. Maar stel dat er over twee, drie jaar weer iets gaat gebeuren. Dat de economie tegenvalt. Dan, dan heb je een groot financieringsprobleem. En als je naar die 115 pagina's kijkt van het regeerakkoord. Ja, daar zijn heel weinig cijfers in. En er is zeker gewoon geen sluitende financiering. Ja, u heeft het over de belasting. Wat, wat hier natuurlijk beroering wekt... is dat de belasting op, op, het, op de autosnelweg omhoog gaat. Hè? Dat Nederlanders tol moeten gaan betalen. Niet alleen ja, ik... Nederlanders, maar... Ja, dat, dat is uh, hebben we weer over cadeaus. Dat is een politiek cadeau voor de voor de uh, Dat idee kwam tijdens de de de campagne naar voren. Iedereen zei wat een uh, idiotie. gaat nooit gebeuren. Maar uiteindelijk zien we dat dat nu wel gaat komen. Het is een wegenbelasting uh, voor voor voor iedereen. Alleen de Duitsers uh, worden blijk of zullen worden gecompenseerd um, wat dat gaat opleveren. Of het echt ooit gaat komen. Ik vind het nu nog te vroeg om te zeggen. Maar het idee staat heel duidelijk in het regeringsplan. Ja, het op... idee voor een vignette. Uh, uh, maar dat is nog niet uitgewerkt verder. Nee, want er staat nu in, in het regeerakkoord... Uh, dat uh, er weer een onderzoekscommissie moet komen. Dat ze daarna gaan kijken. Is het ook haalbaar? Hoeveel gaat het opleveren? Dus het zal nog een tijdje duren. Ik denk dat, uh, dat alle Nederlanders uh, volgend jaar in de zomer... nog een keer gratis door Duitsland kunnen reizen. Ja. Uh, maar zo, de, de, de politieke uh, belofte is er duidelijk... dat er op een gegeven moment wel iets gaat komen. Ja, maar sommige mechanismen zijn in veel landen hetzelfde. Hè? Dan een onderzoekscommissie en dan wordt er weer iemand een tijdje zoet meegehouden... en dan moeten we het allemaal nog maar zien. Inderdaad, dus dat heb je ook in Duitsland. Oké, okay, goed. Hartelijk dank dat we het even door konden nemen. Karsten Mozeski. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan die postzegel. Die verschijnt natuurlijk met enige regelmaat een nieuwe postzegel. Maar er is sinds 1852 altijd één unieke zegel met daarop de vorst. Dat voor de hele periode die hij of zij op de troon zit. Zo heeft de zegel met de beeldenis van koningin Beatrix 32 jaar dienst gedaan. Sinds 30 april hebben wij natuurlijk een nieuwe. En dus moest er ook een nieuwe zegel komen. Vandaag werd die gepresenteerd. Die diepte, want die zie je heel mooi op die kleine postzegel. Zie je heel mooi de diepte om die. Maar hier ook. Ja. erg leuk. De Zegel is zojuist onthuld. Job Smeets, Nienke Tijnagel. Jullie zijn de ontwerpers. Wanneer kregen jullie eigenlijk te horen, we mogen hem gaan ontwerpen? Poeh. In mei, hè? In mei ja. dit jaar. Ja, dus, bijna een half jaar geleden. Dus de inhuldiging was al geweest? Ja. ja. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, Het is een heel lang proces. Wij zijn van huis uit 3D-ontwerpers. Uh, dus wij maken grote sculpturen, unique pieces, hele speciale werken. En dit is natuurlijk een, als je wilt, een massaproduct. Hier worden er miljoenen van gemaakt. Uh, het komt bij iedereen langs. Het vraagt om een hele andere aanpak. Laten we hem even omschrijven. Als ik er zelf naar kijk, dan denk ik... het lijkt een beetje alsof het het negatief van een foto is. Um, nou, we wilden het prachtige portret van Rineke Dijkstra intact in, in houden... en daar een extra dimensie aan toevoegen. Want er is eerst een foto gemaakt? Ja, dat was uh, de opdracht. Dus uh, op basis van die foto moesten we de postzegel ontwerpen. Wat hebben jullie daarin proberen te leggen? Het informele karakter dat je de koning niet van de zijkant ziet... wat gangbaar is in de klassieke postzegelwereld. Uh, uh, onprofiel. De, de, de eerste postzegel van Nederland was van koning Willem III. was was onprofiel. En uh, deze koning kijk je in de ogen. Dus die transparantie vonden we heel belangrijk. Je had het net over een negatief van de foto... Uh, het uh, uh, glas heeft ons meer geïnspireerd. We hebben gezocht naar een hedendaagse manier van portretteren. Dus dit is echt digitaal, laag voor laag, 3D, gesculptureerd. Uh, hij moet eigenlijk een beetje uit de postzegel ja, komen. hij komt naar je toe. Dat is ja. weer dat toegankelijke en uh, informele karakter. Mag ik u naar voren vragen, majesteit? Wil ik u heel graag uw eerste postzegel uitreiken. Alsjeblieft. Bij PostNL is Julius Vermeulen verantwoordelijk voor de postzegels. De koning kijkt de mensen aan op de postzegel. Dat is de bedoeling ook? Dat is zeker de bedoeling, want uh, dat is ook wat de koning graag nastreeft. Een nieuw, een nieuw koningschap, uh, transparant en open. En hij wil graag direct met, het, uh, met, het, uh, met zijn volk communiceren. Hoe ver is hij zelf betrokken geweest bij het ontwerp? Nou, uh, het ontwerp is uiteindelijk ook in het kader van het portretrecht voorgelegd aan de koning. En de koning heeft ingestemd. Met het ontwerp. Hij zag hem niet zojuist voor het eerst? Hij zag hem zeker niet voor het eerst. Ik uh, merkte nu wel aan zijn reactie dat hij, uh, ja, dat, dat hij het eigenlijk een heel mooi ontwerp uh, vindt. En dat hij er volledig achter staat. Dat, dat kon ik wel zien. Ja, hij was er blij mee. Kon niet meer? Ja, ja zeker, zeker. De nieuwe zegel is er in de kleuren rood, wit, zilver en lichtblauw. Wilt u hem zien? Kijk dan op nos.nl. Mark Hamer maakte dit verslag. De spits, Edwin Gerritsen. Er is net een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Utrecht. De rijbaan is dicht tussen Noorderloos en Lexmond. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via de A15 en de A2. Op de Ring van Amsterdam staat een lange file voor de Koentunnel... 9 kilometer richting Den Haag. Dat komt er een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Ja, van de files gaan we naar de A9. Rijkswaterstaat is begonnen met het omleggen van de A9 bij Badhoevedorp. Die weg gaat nu dwars door het dorp heen. Dat is al meer dan een halve eeuw zo. De nieuwe weg uh, gaat er omheen aan de zuidkant. Ja. En moet Jeroen Jager in 2018 klaar zijn? Ja, dat is een uh, flinke wei. En dan 2018 is de weg hier uh, klaar, die omlegging. Dan uh, is de weg die hier midden door Badhoeve doorloopt loopt nog niet weg. Die moet dan afgebroken worden. Dan moet er nog een, uh, ja, allerlei bebouwing plaatsvinden op die lege plek. En dan is in 2021 volgens mij, uh, Willem de Graaf... u bent projectleider bij Rijkswaterstraat, is het hier af... Ja, we beginnen op dit ogenblik met uh, de omleiding. En dat gaat een aantal jaren duren. En we hopen in 2018 zover te zijn dat we deze weg kunnen afbreken. En dan is het met uh, de gemeente samen om te kijken hoe dit Wat gebied het, uh, verder gaat worden. Wat is eigenlijk de reden dat die weg gaat? Uh, er is een aantal redenen. Enerzijds deze weg, en we kunnen het hier zien... die gaat dwars door Bartelverdorp en splitst het dorp eigenlijk in tweeën. En dat betekent dat door deze weg... Het is eigenlijk raar dat hij ooit is aangelegd hier. Um, dat is er een aantal, tientallen jaren geleden geweest... Ja. waar dat toen gebeurd is. En als je het nu bekijkt, anno 2013 dan hebben we nu de constatering dat het inderdaad een, een weg is... die op een verkeerde plek ligt. Een infrastructurele vergissing? Geen vergissing. Ik denk oh. dat die toen voor een goede reden is aangelegd. Maar we kijken er nu met andere ogen tegenaan. En met de provincie en gemeente en stadsregio's ja. zijn we tot de conclusie gekomen dat we een andere locatie kunnen vinden. Die ja. hebben we gevonden. Dat brengt enerzijds de mogelijkheid om dit dorp... wat in twee is gedeeld, weer samen te voegen. Maar anderzijds ook om de capaciteit van de weg uit te breiden... van twee naar drie stroken. Ja. Zodat er bijvoorbeeld ochtends vanuit het noorden, waar de files staan bij Badhoeven Badhoeverdorp, om dat naar het verleden dat te brengen. allemaal uh, veranderen. Ik sta hier ook met uh, Piet Bouwhuis. Uh, bent u altijd bevriend geweest, eigenlijk, want u bent van de actiegroep uh, Snelweg ermee... 55 jaar lang gestreden om deze weg uh, die die dorp, de middenspleit, weg te krijgen. Dit is uw dag. Dit is ja, inderdaad mijn dag. en uh, Het is een prachtige dag. En hoe kijkt u naar Rijkswaterstaat? Naar iemand... huh? Hoe is dat uh, geweest al die jaren? Nou, dat was, uh, aanvankelijk was dat uh, niet zo makkelijk. Uh, het was een voor, uh, voor ons eigenlijk een bolwerk wat moeilijk benaderbaar was. U heeft vanochtend ook een speech mogen houden hè, bij de officiële ja. aftrap zeg maar, van de bouw van de nieuwe weg. Uh, mocht dat een kritische speech zijn? Was u kritisch? Uh, ja, ik was kritisch omdat ik natuurlijk uh, een uh, zak vol ervaringen meeneem. gezegd? Die, me uh, die niet altijd even leuk waren. Nou ja, daar kwam er hoofdzakelijk op neer dat iedereen werd uh, in zijn functie aangekondigd. En toen heb ik gezegd dat uh, personen met, uh, met dure functienamen... Dat, dat daarachter niet altijd een edel mens geld gaat. Dat voelt u zich dan aangesproken, meneer de Graaf? Uh, ik vind het wel belangrijk om te constateren... dat wij hier in gesprek zijn met alle partijen. En dat Rijkswaterstaat één van de partijen is... met wie wij samen met de gemeente, met provincie, stadsregio... en met dorpsraad hebben geprobeerd om hier een plan te maken... wat we nu vanaf nu gaan realiseren. En daar ben ik wel trots op. Ja. Bent u er trots op? Jazeker. Ja. Ja, zeker. En ik ben ook, ook trots... Uh... Op het feit, kijk, er veranderde natuurlijk in de loop van de jaren veel. Milieuregels werden strenger. Ja. Uh, Tracebelheid werd strenger. Uh, alles werd strenger. En uh, Rijkswaterstaat had behoefte aan capaciteituitbreiding. Dat ging ons toen allemaal in de kaart spelen. Ja, ja. Dus zo gingen we elkaar vinden. Ja. Want toen Rijkswaterstaat uh, toen kwam uh, van... Uh, nou ja, ook, we willen eigenlijk wel, uh, er wel over praten... Ja, toen ging er bij ons al een gejuich op. Als je dat nou maar eenmaal door hebt, dat dat, dat uh, mogelijk wordt... nou ja, dan uh, is het eigenlijk een gebakkenheidje. Dat... Het lag eens uit vandaag, dan? Ja. ja en, uh, overal toen... hier in Bad Hoeverdorp zie je dat? Ja, nou, en toen dacht ik zo in uh, 1990, nou, in 1995 is hij weg. U was met een heel actiecomité, <laughs> hè? Met hoeveel mannen eigenlijk? Vijf man. En hoeveel leven er nog? Alleen ik. Alleen u, hè? Helaas. Het recept voor actievoeren is... Dat is uithoudingsvermogen. Lange, lange adem. adem. Heel Hele adem. lange adem. En, uh... Dramatisch toch, hè? als je dat hoort? Um, ik, ik heb veel respect voor de heren om te zien hoe dat is gebeurd. Dat zie je niet vaak, dat Rijkswaterstaat respect nee, heeft voor nee, de actievoerder. Ik, ik denk zeker dat je dat vaker ziet. Ja. En niet vanuit de gedachte van, kijk, dat, dat moet nooit gebeuren. Maar vanuit ja. het feit dat we er samen wel op dit moment voor staan... om te laten zien dat het anders kan ja. en dat we het anders gaan doen. Okay. Mooi project uh, dat ze een afronding krijgt. We hebben het gezien hier met de onthulling van een foto vanmiddag... waar toch uh, heel wat uh, badhoeven op waren afgekomen. De onthulling van de foto van hoe het eruit gaat zien uh, in 2021. Ja. Uh, daar is ook een maquette in het servicepunt. Daar ga ik zo meteen eens naartoe om te praten met een aantal uh, Badhoevenaren. Zeg ik dat? Is goed zo? Badhoevenaren? Ja, ja, ja. oké. Okay. Dan gaan we daar eens even naar die maquette kijken zo meteen. Ja. Gezellig. Ik zou dat doen. Tot en later. Uh, nou, ik zou zeggen, veel succes ermee. Dankjewel. En ik ben Rijkswaterstaat... en dat wil ik toch wel benadrukken. Heel veel succes met dit project. Bij deze. Dankjewel, alle twee. En Jeroen achterstuk. de Jager was dat. Nu Texas Black Eyed Boy. Black Eyed Boy, dus Texas. De Amsterdam Arena is aan het onderzoeken hoe het kon... dat er een supporter naar beneden viel van de tribune gisteravond... tijdens de wedstrijd tegen Barcelona. De directeur van de arena is Henk Markering. Goedemiddag. Goedemiddag. Weet u uh, hoe het nu met de supporter is? Wat heeft u daar als laatste over gehoord? Ja, het laatste nieuws is uh, nog steeds hetzelfde als gisteravond... Uh, dat de man uh, heel zwaar gewond uh, in het uh, ziekenhuis ligt... Uh, dus we hebben daar geen nieuwe informatie over gekregen. En heeft u al een beeld wat er gebeurd is gisteravond? Hoe is het gekomen dat hij in die gracht terecht is gekomen? Ja, hoe het precies gebeurd is, uh, dat zijn we eigenlijk aan het onderzoeken. We hebben camerabeelden, we hebben met getuigen gesproken... en uh, verschillende betrokkenen. Dus al die uh, puzzelstukjes worden nu bij elkaar gelegd. Uh, maar het ziet er nog uit dat de man... Ja, een, een vrij onbewuste val heeft gemaakt uh, naar beneden... En, uh, maar nogmaals, hoe dat nou precies gekomen is... Ja, dat, uh, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Ja, en wat bedoelt u met een onbewuste val? Nou, hij is niet bewust op, uh, op het muurtje, op het hekje geklommen of zo... en naar beneden gesprongen of zo. Hè. Dat is niet een, uh, een, een bewuste actie geweest. Nee, ook niet geduwd? Ja, dat weet ik niet. Dat is onderdeel van het onderzoek. Ja, en... Dus uh, daar kijkt ook de politie naar. En u heeft die camerabeelden... heeft u ook uh, beelden van wat er gebeurd is van dichtbij... Ja, er zijn camerabeelden van zeg maar het, het gebeurde beschikbaar. Van, van verschillende kanten zelfs. Ja, dus daaruit moet wel een beeld oprijzen binnenkort. Ja, ja, ja. ja. dus ja, we willen niet al te snel zeg maar, de conclusies trekken, maar met ja gekoppeld aan wat aan getuigenverslagen en. en andere betrokkenen eh, zullen we daar denk ik toch wel vrij snel uit zijn hoe het gebeurd is. Ja, als ik u zo hoor, dan, dan is het een onfortuinlijk ongeluk. Klopt dat? Ja, dat lijkt wel de eerste conclusie te zijn. Ja. Er zijn gelijk veel vragen over het hek. Moet het niet hoger? Moet het niet lager? Waarom is die gracht daar? Eh, hoe is die situatie zo gebouwd in de arena? Wat we, hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, een stadion heeft eigenlijk altijd een scheiding tussen de tribunes en het veld... om te voorkomen dat uh, supporters het veld opkomen. Uh, daar worden ook zware boetes voor uitgedeeld over het algemeen als, uh, als dat gebeurt. En uh, die scheiding die is uh, te maken met een gracht, een hek of uh, met, uh, een, uh, zeg maar met stewards... En uh, destijds bij de bouw is gekozen voor een gracht, omdat dat uh, ja, de zicht niet belemmerd. Mensen hebben een vrij zicht dan op het veld, dat is beter dan een hek. Uh, dus zodoende is, uh, is daar ooit voor gekozen. Ja, en, en dat uh, hek is niet hoger omdat je anders het veld niet goed kan zien? Uh, nou ja, het hek is uiteraard uh, bepaald op basis van de bouwvoorschriften. Hè, zoals elk hek van een brug of van een... Uh, van een, een uh, een, een hekwerk in de stad... Heeft, moet voldoen aan bepaalde hoogteisen. En de, de, zo is dat hek ook uh, tot stand gekomen. Ja, 1,10 meter hoog, hè, geloof ja, ik. Ja. Ja. En als u nu kijkt... het is de eerste keer dat zoiets gebeurt... naar die gracht. Uh, overweegt u dan iets aan, aan die vloer... van die gracht te doen? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. En dat onderzoeken wij nu. Of uh, ja, wat, wat je hier... als beste maatregel tegen kunt, uh, kunt treffen. En... en uh, er zijn verschillende mogelijkheden... en ik denk dat we gewoon even rustig moeten kijken wat de, wat de oorzaak is... en dan vervolgens daar de, de maatregelen op enten. Ja, want wat zijn die mogelijkheden? Ja, die kun je ook bedenken. Het hek omhoog of, uh, of uh, misschien een, een, een net spannen. Of, uh, nou ja, er zijn al andere ideeën, uh, zoals andere stadions uh, dat soms oplossen. Maar dat, voordat je iets uh, beslist, uh, zul je dat weer even goed moeten overleggen. Met, ook met de supporters zelf. En, want elke actie geeft ook weer een reactie. Uh, dus uh, wij gaan uh, de eerste oorzaak goed overleggen met, uh, met de Ajax-directie. En dan gezamenlijk kijken naar mogelijke oplossingen. Dank voor uw uh, toelichting. Wij horen binnenkort uh, als u meer weet hoe dat gisteren allemaal gegaan is. Dank u wel in ieder geval. Henk Markerink. Ah, okay. Graag gedaan. Hello Mrs. White, how goes you? Luister, it is not so funny, but the package was bring back to me Is that to you. Stupid, hè? Tonight...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 Ook u kunt nog instappen vanaf 1030 euro. Ga naar meewind.nl www.meewind.nl Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk twee op een schaal van 7. Oh, ik heb toch een kopieermachine in de boekwinkel. Mm -hmm. Die stond flink te roken, overweer. Dat meen je? Ja, sprinklers aan, kopieermachine kapot, alle tijdschriften nat, boeken nat. Wat nu? Ja, echt heel vervelend.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 In Frankrijk is ophef ontstaan over een pensioenuitkering die scheidend Peugeot Citroën baas Philippe van Rijn krijgt. Over de komende 25 jaar krijgt hij voor zijn pensioen jaarlijks meer dan 300.000 euro. Zowel de vakbonden als de Franse regering zijn verbijsterd en eisen opheldering. De regering wijst erop dat werknemers bij Peugeot Citroën de afgelopen tijd in economisch moeilijke tijden grote offers hebben gebracht. Onder leiding van Van Rijn werd een plan aangekondigd om ruim 11.000 banen te schrappen en ook worden salarissen bevroren. Farin vertrekt volgend jaar als topman, maar blijft wel in dienst van de autofabrikant. Het Franse bedrijf kampt dit jaar met de grootste daling in verkopen van alle autofabrikanten. De daling is 10%, terwijl het Europese gemiddelde 3% is. Het aantal gevallen van hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking onder kinderen is fors afgenomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Volksgezondheid. Volgens de raad is het aantal besmettingen bij zuigelingen in zeven jaar met meer dan 60% afgenomen. Die afname komt door het vaccinatieprogramma tegen de pneumokokkenbacterie die de ziekten veroorzaken. Het Atje Theater in Tilburg is verkocht aan twee investeerders. Het stond al twee jaar leeg nadat de gemeente in 2011 de subsidie had stopgezet. Het Atje Theater is een initiatief van theatermaker Arjan van Bavel bekend als Atje uit de shows van Paul de Leeuw. In 2009 trok hij zich terug. De gemeente stopte in 2011 met het subsidiëren van het theater... dat toen al 10 miljoen euro gekost. Twee wethouders en burgemeester Vreeman moesten om die reden vertrekken. En in Den Haag is de eerste postzegel met erop koning Willem-Alexander onthuld. De koning nam de zegel zelf in ontvangst. Ter gelegenheid van de nieuwe postzegel is ook een tentoonstelling geopend... die gaat over het ontwerpproces van bijzondere postzegels... door kunstenaars en ontwerpers. De nieuwe zegel is vanaf 2 januari te koop. Het weer, Marco Verhoef. Ja, we hebben te maken met bewolking op de meeste plaatsen. Af en toe valt er wat regen of motregen... en dat zou nog wat intensiever kunnen worden. Maar goed, uiteindelijk zijn de hoeveelheden in neerslag die vallen vanavond en vannacht niet groot. Temperaturen dalen langzaam tot een minimum van 4 graden in Limburg. In het noordwesten zakt het kwik niet verder dan een graad of 9... Dan morgen temperaturen oplopend naar 11 graden in het noordwestelijk kustgebied. Tot een graad of 7 in Limburg, daar dus lagere temperaturen. In het zuidoosten eerst nog kans op wat mottenregen, later wordt droog. En heel voorzichtig van het noorden uit, misschien een klein beetje zon. Vrijdag een ander weerbeeld, de wind gaat stevig aanwakkeren. Het kan hard gaan waaien langs de kust uit het zuidwesten. Het raakt bewolkt en het gaat regenen. Later op de vrijdag volgen buien, misschien wel met onweer erbij en mogelijk ook met hagel. Dan zaterdag nog steeds een paar buien, maar ook al ruimte voor de zon. Langzaam neemt de wind wat. Af. en zondag is het weer rustig weer. Met wolkenvelden, af en toe een beetje zon. Het blijft dan in elk geval droog. De verkeersinformatie Edwin Gerritsen. De meeste files staan rond Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De files die opvallen worden veroorzaakt door ongelukken. Op ta 1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Kootwek en Stroe. Twee kilometer file. Bij Stroe is de rijbaan tijdelijk dicht. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Knoop het Amstel 4 kilometer. De rest de rechte rijstrook dicht. De A27 van Gorkum naar Utrecht is dicht tussen Noordeloos en Lexmond. Na een ongeluk met meerdere auto's. Tussen Knoopend Gorkum en Lexmond staat 6 kilometer file. Verkeer richting Utrecht kan vanaf Gorkum omrijden over de A15 en de A2. Staat daardoor ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Noordeloos 6 kilometer. Dan nog een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn staat 6 kilometer. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De VVD in de Tweede Kamer wil een apart, maar toch Nederlands paspoort... voor de inwoners van Caribisch Nederland. Vanmiddag debatteerde de Tweede Kamer hierover... Vraag natuurlijk ook, wat vindt het kabinet ervan? Wilco Boomje was bij het debat. Um, om met het kabinet te beginnen, Wilco, hoe valt het daar? Ja, slecht. Minister Plasterk, de minister van de Koninkrijksrelaties... die maakte meteen duidelijk dat hij het niet ziet zitten. En hij maakte er met de volgende woorden korte hem mee. We hebben één nationaliteit, daarbij hoort één paspoort. En het past niet om daarbij uh, uh, onderscheid te maken... Begreep dat ze verschillende kleuren zouden moeten krijgen, die paspoorten. We zijn allemaal uiteindelijk van de Nederlandse nationaliteit... en krijgen allemaal hetzelfde Nederlandse paspoort. Het paspoort hoort bij het Koninkrijk van Nederland en we hebben met z'n allen één koning en we hebben ook één paspoort. Ja, één koning, één paspoort. De VVD denkt daar dus iets anders over. Wat, wat zit daarachter bij de VVD? Nou, de VVD die pleit al langer voor een gemene best-achtige constructie... met de eilanden van het voormalige koninkrijksdeel de Antillen. Eigenlijk zijn ze die eilanden liever kwijt dan rijk. En in een constructie, zoals het Verenigd Koninkrijk... die heeft met de voormalige koloniën van dat land... ja dan zouden de eilanden zelfstandig worden... en een los samenwerkingsverband met Nederland hebben. En daar hoort dan natuurlijk een apart paspoort bij. De eilanden zelf voelen hier overigens helemaal niks voor... Die willen gewoon bij het Koninkrijk blijven horen. Maar vooruitlopend op zo'n gemene bestachtige constructie... kwam André Bosman vandaag met zijn voorstel... voor aparte kafjes met aparte kleuren... om het Nederlandse paspoort voor de eilanden. Ik wil dat onderscheid gewoon heel duidelijk hebben. En dan wil ik daar die paspoorten voor gebruiken. En op die manier kan je met een zichtbaarheid op het paspoort... zien waar mensen vandaan komen. Want als mensen zich melden bij de gemeente om zich in te schrijven... is dat heel eenvoudig te zien. Daarnaast is dat ook nog, vind ik het heel belangrijk, ten aanzien van culturele ontwikkeling. Als je kijkt naar uh, een, een vlag, een volkslied, een, een, een taal, een land, uh, een cultuur, dan zou dat voor mij uitstekend bij elkaar uh, uh, kunnen aansluiten. Dat je zegt van, goh, u krijgt daar ook nog een keer een duidelijk eigen paspoort bij. Ja, dat vindt hij. De eilanden denken er anders over, zoals je zei. Ook minister Plasterk ziet er niets in. Hoe zit dat in de Tweede Kamer? Nou, ook in de Tweede Kamer is er heel weinig sympathie. Het zou best kunnen dat de PVV het wel uh, steunt. Die willen ook eigenlijk gewoon helemaal van de eilanden af. En de SP is ook heel kritisch over de eilanden. Maar in elk geval D66, het CDA, de ChristenUnie en de PVDA... die lieten vandaag meteen uh, blijken dat ze er helemaal niks in, te, uh, in zien. Om te beginnen Kamerlid uh, Torenburg van het CDA. Is het nou echt zo dat uh, de VVD-fractie vandaag voorstelt... niets te veranderen aan het paspoort, maar aan een en ander, alleen een ander kleurtje van het kafje? Is dat nou het mediamoment van de VVD vanmorgen? die ze toch niet serieus waren? Meneer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik vind het uitermate uh, bevoogdend dat dan vanuit hier, vanuit de fractie hier, wordt gezegd... een uh, andere kleur paspoort, dat zou goed voor u zijn... omdat u ook uw eigen vlag heeft en uw eigen volkslied en, en allemaal eigen dingen. Dit past heel goed bij u. Meneer Van Laar. Voorzitter, lijkt me iets voor de tweede termijn om door te gaan. We zullen het voorstel zien. Zoals ik het uit de media begrijp, lijkt het ons discriminatie. Ja, en dat was Van Laar van de Partij van de Arbeid. En, uh, veel partijen zien er dus niks in en het lijkt dus kansloos in de Kamer. Het is overigens niet voor het eerst dat de VVD probeert... om met voorstellen te komen die, om, om afstand te creëren tot uh, Caribisch Nederland. Maar tot nu toe is dat altijd stuk gelopen op juridische bezwaren. Het komt er altijd op neer dat er geen onderscheid gemaakt mag worden... tussen verschillende soorten Nederlanders. En ook de bewoners van de Caribische Koningsrij Koninkrijksdelen... zijn nog altijd Nederlanders. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag. In Den Haag is ook lang en veel gedebatteerd over de JSF. Veel politieke debatten, veel onrust. Maar de luchtmacht gaat nu echt aan de slag met het vliegtuig. Op een basis in Florida wordt namelijk een Nederlands team opgeleid. Wessel de Jong bezocht dit team en hij merkte dat het luchtmachtpersoneel... de bezwaren tegen het vliegtuig nog niet is vergeten. Oh. Nou, het is bekend dat uh, door metingen dat uh, de F-35 wel wat meer geluid zal maken dan de F-16. Meer geluid zal maken dan de nou, F-16? Meer geluid zal maken dan de F-16. Het is alleen niet, niet heel veel meer. Het is natuurlijk heel, heel erg sterk afhankelijk van hoe ver je van, uh, van, de, vlieg, van, de, van de startbaan af bent. Eh, het is belangrijk om, om te begrijpen dat, uh, dat, dat veel metingen nog, nog plaatsvinden. Maar dat we weten waar de, de grenzen van het geluid uh, liggen. En dat wij ook zeker zijn dat we binnen die, die geluidsnormen kunnen blijven voor de uitvoering van de missies. Als u zichzelf even introduceert, wie u bent? Uh, Bert Smit, hoofd van het uh, operationele testteam voor uh, Nederland. Uh, hier zitten, Amerikaans. voor de goede orde, hier zitten Amerikaanse piloten. Ja, Amerikaanse vliegers. Ja, de, onze eerste vlieger is, uh, is begonnen met de theorie. Hè, de theorieopleiding. Dat zal hij doen tot, uh, naar verwachting, december. En dan zal hij, zoals nu de verwachting is, eind december, misschien dat het begin januari wordt, zal hij zijn eerste vlucht maken. Piloot Laurens-Jan Vijgen. Een groene vliegers overal heeft hij aan. In december moet het allemaal gaan gebeuren. Ja, het is iets waar we jarenlang naartoe hebben gewerkt. Een bijzonder gevoel, natuurlijk is het wel een bijzonder gevoel. Alleen eigenlijk het triomfantelijke gevoel is een paar maanden geleden voor ons daar geweest. Toen hij hier daadwerkelijk kwam binnenvliegen, uh, ja, dat was wel uh, <laughs> een mooi moment. Ja, en ja. nu, hè? Ja. We hebben er twee nu, hè? We hebben er inmiddels twee, inderdaad. Politieke debatten hebben eindeloos geduurd. Hoe heeft u die beleefd? Uh, nou, omdat je uh, weet dat er uh, altijd weer uh, discussie is en uh, dat lees ik natuurlijk uh, ook wel in de krant over uh, of het nou wel of niet het juiste toestel uh, is. Kijk, voor mij heeft altijd uh, bovenaan gestaan dat het absoluut het beste toestel is. Uh, het is natuurlijk alleen altijd spannend geweest of die uh, boodschap ook daadwerkelijk uh, aankomt en of uh, iedereen uh, die mening ook deelt. Waarom is dit zo'n goed toestel? Waarom voelt u zich er goed bij? Nou gaat het ja, allereerst alleen al om het magische woord stelt. Stelt betekent eigenlijk niet heel veel meer dan dat je zo min mogelijk zichtbaar bent voor vijandelijke radar, vijandelijke vliegtuigen. En er zijn in het moderne slagveld zijn er situaties denkbaar waarbij je met de huidige generatie vliegtuigen, waaronder een F-16 zoals we die in Nederland hebben, de kans dat je terugkomt erg klein is. Nou, de dus stelt biedt in ieder geval heel veel kansen dat je daadwerkelijk wel terugkomt van een missie. U zou met een F-16 nu niet meer alle mogelijke denkbare missies durven uitvoeren. Ja, dat klopt. Uh, scenario's die we de afgelopen tien jaar uh, hebben gedaan... Uh, zijn natuurlijk vooral uh, in Afghanistan geweest. Maar vrij kort daarvoor hebben we ook een conflict uh, gehad... Uh, in uh, het voormalige Joegoslavië. Nou, met de doorontwikkeling ook van uh, veilig afweerschutsystemen, uh, zoals die toen in Joegoslavië al staan en die nu in uh, sommige landen op de wereld uh, zich langzaam aan het verspreiden zijn. In het Midden-Oosten, we noemen geen namen. Uh, dat is een, een hele goede regio om aan te geven. Zo zijn er nog wel wat uh, gebieden op de wereld te bedenken. Uh, zouden we daar met onze huidige F-16 uh, heel weinig kans maken om uh, in ieder geval uh, terug te komen van een missie. En dat is natuurlijk uh, voor onszelf wel prettig, maar ook voor uh, de politiek die ons een opdracht geeft wel prettig dat we ook daadwerkelijk ons werk kunnen uitvoeren. Dus een hypothetisch geval, stel je zou een missie boven Syrië moeten vliegen... met een huidige F-16, zou dat niet prettig zijn om het zo uit te drukken? Het is een, een geclassificeerd antwoord natuurlijk. Van, dat, is iets, dat zijn de geheimen die we niet helemaal prijs willen geven. Uh, maar ik kan u wel vertellen dat ik me een, een stuk comfortabeler zou voelen... als ik in een F-35 een vergelijkbare missie zou mogen doen. Dat zijn de testmensen op de basis in Florida. Een team dus dat wordt opgeleid voor de JSF. In Den Haag uh, gaat het overleg tussen kabinet, coalitiepartijen VVD en PVDA en vijf oppositiepartijen over een pensioenakkoord moeizaam. Het verloopt in ieder geval traag. Joost Vullings in Den Haag. Goedemiddag, Joost. Ja, hallo Lucella. Ja, maar waarom duurt dit zo lang? Ja, dat heeft praktische redenen. Uh, er is gewoon een gebrek aan een. Echte deadline. Ja, en dan duren dingen vanzelf langer. Uh, de betrokken Kamerleden zijn ook druk en allerlei begrotingsbehandelingen. Kortom, de agenda's worden er niet voor leeggeveegd. Komen eigenlijk gewoon heel weinig bij elkaar. En ik heb ook wel het idee dat men het een beetje onderschat heeft. Men dacht, ach, na het herfstakkoord timmeren we binnen twee weken wel een pensioenakkoord in elkaar. Maar dat valt allemaal een beetje tegen. Politiek wat moeilijkheden, technisch wat moeilijkheden. Bijvoorbeeld, de Eerste Kamerfracties van CDA, GroenLinks en D66 waren wel zo zo kritisch over het eerste pensioenvoorstel in de Eerste Kamer... dat wat er nu op tafel moet komen, echt er anders moet uitzien. Anders hebben de heren-senatoren het straks moeilijk in de Eerste Kamer. Heel veel partijen denken ook... het CDA zit wel aan tafel mee te onderhandelen... maar zullen uiteindelijk wel een keer weglopen. En daardoor laat niemand het achterste van zijn tong zien... willen niet dat het CDA echt diep in de kaarten kan kijken. En binnen de coalitie zit het ook niet helemaal op één lijn. En je zegt, ze hebben geen haast. Dat wil zeggen, er is niet een echte deadline. Maar ik dacht dat het om veel geld ging... en dat dat ook wel weer belangrijk was voor het begrotingsevenwicht. Ja, het is wel belangrijk, maar het hele pensioenplan gaat sowieso pas in in 2015. Dus het hoeft dus niet voor 1 januari uh, allemaal uh, door beide parlementen heen te zijn. Maar de pensioenfondsen zeggen wel... ja, wij willen zo snel mogelijk weten wat er allemaal besloten wordt. Want wij moeten dat allemaal gaan uitvoeren. Er is wel de ambitie om het voor de kerst af te hebben. Maar goed, dan zijn ze ook al zes weken bezig geweest... Maar goed, als het moet, dan, ja, dan zou het ook nog in januari kunnen. En dan moeten daarna maar gewoon de Raad van State... en de parlementen maar eens wat meer haast gaan maken. Ja, en, en dan draait het erom uh, wat je afdraagt en niet hè, voor het pensioen. Ja, het draait om zeggen om de fiscale regels rond ons pensioen. Hoeveel mag je belastingvrij per maand sparen? Nou, het kabinet en de coalitie hebben dus eerst voorgesteld... dat willen we fors verlagen en dat levert dan 3 miljard euro op. En de oppositie wil uh, dat dat minder wordt. Maar ja, dan levert het minder geld op. En waar? Ga je dat geld vinden? Dat is een vraag die natuurlijk iedere partij aan tafel moet beantwoorden. Maar ook de coalitie. En de VVD zegt dan: ja, wij denken aan extra bezuinigingen. En de Partij van de Arbeid neigt dan naar belastingverhogingen. Ja, de klassieke tegenstelling tussen die twee partijen. Dus die moet het onderling eerst ook nog maar eens eens worden hoe ze het gat gaan dichten. Goed, Joost Vulling, Jeff, volgt dat voor ons. Dankjewel. En Edwin Gerritsen volgt de files, Edwin. Ja, de belangrijkste vertraging is dan nu op de A27 van Gorkum naar Utrecht. De rijbaan is daar dicht tussen Noorderloos en Lexmond... na een ongeluk met meerdere auto's. Gaat waarschijnlijk nog 20 minuten duren. Van Utrecht naar Gorkum staat daardoor file voor Noorderloos 6 kilometer... en van Breda naar Utrecht voor Lexmond 6 kilometer. Verkeer van Breda naar Utrecht kan omrijden vanaf Gorkum over de A15 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Zwolle is ook een ongeluk gebeurd. Voor Apeldoorn staat 8 kilometer file, Twee rijstroken zijn daar dicht. Werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en spedans van half 5 tot half 7 met LOS Radio 1 Journaal. So Incidentally in love, counting crowds. Rechters zouden zich in de toekomst niet meer moeten bemoeien met de wetgeving. Daarvoor pleit de VVD vandaag in de Tweede Kamers. Kamer, rechters mogen wetten nu nog toetsen aan internationale verdragen. Maar die taak moet in de toekomst alleen bij het parlement liggen. Kamerlid Joost Taverne van de VVD heeft twee jaar aan dat voorstel gewerkt. Presenteerde dat vandaag. Goedemiddag. Dag, Wat is de reden dat u dit zo graag wil? Omdat ik het belangrijk vind dat in ons rechtssysteem en onze rechtsstaat ieder zijn rol vervult. Dat op een manier doet die juist is en daarmee ervoor zorgt dat iedereen ook zijn rol kan spelen. En de rol van het parlement is om wetten te toetsen aan internationaal recht. Zodat de rechter in individuele gevallen kan toekomen aan het toepassen van de wet. En noemt u eens een voorbeeld van een wet of regel die de rechter ongeldig heeft verklaard of gezegd ja dat gaat niet zo met een Europees verdrag in de hand? Nou een bekend voorbeeld dat is het krakersverbod op kraken wat we een aantal jaren geleden hebben geïntroduceerd. Dat is gebeurd op basis van democratische meerderheden. Er was politieke meerderheid om dat verbod in te voeren. En dat hebben we toen gedaan. En in eerste instantie vond de Nederlandse rechter in de rechtbank Den Haag... dat dat niet zou stroken met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. En na veel plussen en minnen hebben we het toch voor elkaar gekregen. Maar... Dat is een, een voorbeeld van uh, beleid waarvan ik vind... en waarvan de VVD vindt dat we dat in Nederland zelf moeten kunnen bepalen. En dat de rechter daar in een individueel geval... Uh, niet aan internationaal recht behoort te toetsen. Maar het feit dat de rechter dan zo'n uitspraak doet... is dat dan geen bewijs dat de Kamer het werk niet goed had gedaan... door in het wetgevende traject uh, naar de internationale verdragen te kijken? Niet per se. Het bewijst uh, slechts uh, of althans in ieder geval... dat de rechter een andere opvatting uh, had. Uh, maar de rechter is niet gekozen in Nederland. Eh, en het parlement wel. En als ik moet kiezen tussen wie daarin het laatste woord heeft, dan heeft mijn voorkeur de democratische, transparante Eerste en Tweede Kamer. Ja, maar vindt u wel dat, dat internationale verdragen leidend moeten zijn en bindend ook voor de wetgeving in Nederland? Nou, ik wil vooropstellen dat de VVD natuurlijk een, een, een historie en een traditie als internationale en internationalistische en ook rechtsstatelijke partij eh, heeft. Dat betekent dat wij internationaal recht heel belangrijk vinden. Fundamentele mensenrechten, even van zeer groot belang. Alleen uh, het, het, het toetsen of Nederlandse wetten aan dat internationale recht... aan dat soort type fundamentele rechten voldoen... dat behoort in het parlement te gebeuren door de medewetgever. En niet uh, door niet-democratisch gekozen uh, rechters in, noem eens wat, uh, Zutphen of Deventer. Ja, in, de, in de Kamer klonk wat uh, kritiek op uw voorstel. U heeft dat natuurlijk al uh, gehoord, maar laten we het ook even aan de luisteraar laten horen. Maar Als je dan een stukje leest, denk je... Goh, gaat de VVD op weg naar een... Uh... ...bananenrepubliek, want de heer Taverne... ...die wil dat de rechters niet meer toetsen aan de Nederlandse wetten. En ik vroeg me af, kan die daar nou eens een paar voorbeelden van geven? Want het is... ...en ik moet dat toch even zeggen, uh, voorzitter... ...het is echt een uitholling van de trias politica waar we in Nederland zo ontzettend trots op zijn. Ik vind er nog wel al wat, de woorden die de heer Taverne hier uit... de rechter is niet gekozen, nee, maar hij is wel onafhankelijk. En dat hij zijn besluiten niet transparant zou doen... dat zijn nogal wat beschuldigingen. Dus ik vind dat vrij, uh, vrij ernstig. Ik wil collega Taverne graag een citaat voorhouden... van de heer Korsnes, president van de Hoge Raad. Hij zegt mensrechten vormen de ruggengraat van onze beschaving. Door zulke rechten vast te leggen in de grondwet of in een verdrag... worden zij van een hogere orde verklaard... en buiten het bereik geplaatst van toevallige... Tijdelijke politieke meerderheden. Die waarborg wordt ingekrompen. indien de toetsing aan mensenrechtenverdragen. enkel aan de wetgever zou zijn overgelaten. Is de heer Taverne bereid. om naar deze hele serieuze. en fundamentele kritiek te luisteren. en zich daar rekenschap van te geven? Nou, geef hem maar gelijk antwoord. Uh... Jazeker, en uh, de, de, de kritiek die verbaast mij niet. Uh, zoals u terecht die zei. Die was al eerder gekomen ook, hè? Uh, nou ja, zoals u terecht zei, uh, heb ik hier een, een hele tijd aan gewerkt, omdat ik dit uh, goed uh, en grondig heb aangepakt. Uh, de kritiek, overigens, die ziet niet op uh, de waarde uh, of de houdbaarheid van, uh, van fundamentele mensenrechten. Waar het mij om gaat. Uh, is dat we juist de politica in, in, uh, in, in, in acht nemen... en ervoor zorgen dat de wetgever uh, wetten maakt en toetst... zoals dat ook in de grondwet is vastgelegd... Uh, toetst of die in overeenstemming zijn met in dit geval regels van internationaal recht... Uh, zodat de rechter aan uh, zijn taak binnen de verdeling van de machten in Nederland kan toekomen... namelijk het toepassen van de wet. En wat we hebben gedaan is een situatie gecreëerd waarin uh, ook vaak omdat wij als medewetgever... onvoldoende uh, handvatten geven aan de rechter... of wij vinden dat een wet in overeenstemming is met internationaal recht... Uh, de rechter in individuele gevallen in een positie uh, gebracht... waarin die in individueel geval moet gaan toetsen aan internationaal recht... Uh, uh, om dan niet zelden achteraf te zeggen... ja, maar de rechter is op de stoel van de politiek gaan zitten. Uh, juist om de rechter zijn autoriteit te laten behouden... juist om onszelf ook aan te... Te zetten, hier in dit huis, in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer, preciezer te toetsen aan internationaal recht. Want, ik, want u, u zegt daarmee dat dat nu inderdaad te weinig gebeurt, wat ik eerder vroeg. Op zijn minst uh, niet altijd voldoende zichtbaar. En in die zin is het ook een oproep aan onszelf uh, om dat uh, misschien zichtbaarder te doen. Uh, maar in ieder geval ook de rechter te ontslaan van um, uh, het invulling geven uh, aan uh, Nederlandse uh, wetten in, in het licht van uh, internationaal recht. En, en, dat is aan plek niet. En waar moet je dan als burger Naartoe, als je zegt, ja maar wacht eens dus even, de wet die er nu is, volgens mij klopt dat echt niet met een internationaal verdrag. Dan kan je dus maar één keer in de vier jaar uh, naar de stembus. Nou, dat lijkt me niet uh, onbelangrijk, maar als je in dit, uh, nou noem ze een voorbeeld, het kraakverbod wat ik al noemde, als je vindt dat uh, iets in, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dan kun je je vervoegen bij de uh, Europese rechter in Straatsburg. Maar dat, dat duurt ontzettend lang, is denk ik ook een stuk duurder dan als je het hier in Nederland doet. Ja, maar het gaat nog wel ergens over en uh, het spijt me wel. Maar ik vind mm, ja, dat het lang duurt, dat is omdat het grondig moet gebeuren. Um, uh, maar het is wel de plek waar het moet gebeuren. Nou, dat is in ieder geval uw voorstel in de Kamer. U gaat daarmee door, neem ik aan, ondanks de kritiek. Jazeker, want zelfs een van mijn grootste tegenstanders... Uh, de rechtsgeleerde Fleuren... Uh, die moest toch ook onderkennen dat uh, ook Fleuren ziet... dat de rechters in Straatsburg uh, internationaal recht... en mensenrechten steeds verder oprekken. Dus dat ik toch wel een beetje gelijk had. Ja, en ook een heleboel kritiek hè, was er, maar goed. Goed voor de discussie. Belangrijk genoeg. Joost de Veerden van de VVD, dank u wel. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Gemaakt door Freddy van Tijn. En de Britse premier Cameron wil de rechten van EU-migranten in Groot-Brittannië inperken. problemen in our welfare system and the problems in our immigration system, they are inextricably linked. That put too much pressure on public services, too much pressure on communities. Some people might be able to come and take advantage of our generosity, without making a proper contribution to our country. Ja, dat zijn zo'n paar van de uitspraken die Cameron de afgelopen dagen deed over migranten. Er moet een einde aankomen dat ze zoveel gebruik maken van voorzieningen... zonder dat daar een behoorlijke bijdrage aan de maatschappij tegenover staat. De VN Veiligheidsraad heeft het afgelopen weekend... een overeenkomst getekend met Iran... over de inperking van het atoomprogramma. Volgens Israël kan Iran nu nog steeds kernwapens ontwikkelen. Het reformatorisch dagblad citeert de Israëlische ambassadeur in Nederland. Die zegt... Nee, Israël is niet automatisch tegen elk akkoord met Iran. Maar wij weten wel hoe wij een dreiging moeten identificeren. En we leven nu eenmaal in het Midden-Oosten. Wij zullen de ander altijd een stap voor moeten zijn.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 Een stemming in de Eerste Kamer over het schrappen van godslastering wordt mogelijk uitgesteld, schrijft het reformatorisch dagblad. Er is namelijk een motie ingediend die het kabinet vraagt... om eerst wat onderzoek te doen. Roel Kuiper van de ChristenUnie vindt dat het verbod gehandhaafd moet blijven. Er werd gezegd, het is een slapend artikel in de wet. Uh, maar ja, die blijft dus toch telkens wel als norm uh, aanwezig. En ik vind dat hier, uh, dat heb ik gisteren ook aangegeven... dat hier een norm van beschaving... Uh, is uitgedrukt die belangrijk is voor onze cultuur. Er zijn dingen die doe je gewoon niet. He, smalende godslastering, dat doe je niet. Dat was Roel Kuiper. Een medewerker van een internetbedrijf in Gelderland... heeft een mailtje waarin hij uitlegt waarom hij een sollicitant niet oproept... per ongeluk naar die sollicitant zelf gestuurd. Dat is al niet handig natuurlijk, maar bovendien staat in dat mailtje... ik citeer, is niks ten eerste een donker gekleurde. Neger, tussen haakjes. En op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers en zo. Nou, dat uh, gaf nogal wat ophef. Bij Omroep Gelderland ging de directeur van het bedrijf door het stof. En meneer Ruben Willems, heb ik ook normatief gezet. Mm -hmm. Ik wil daarom ook iedereen gelijk alle excuses maken die zich hiervoor geroepen voelt. Want dat is minstens wat ik in dit, in dit geval kan doen. En ik heb gisteravond ook contact gehad met de familie. En daar ook weer excuses neergelegd. En ge gevraagd of het er mogelijk mogelijkheid is om toch in gesprek te blijven. Ja, nu zijn we dus met uh, verschillende instanties bezig om te kijken... hoe we via de pers toch in eerste in instantie een uh, excuus naar buiten kunnen brengen. Ach, ophef, lijkt me terecht. Juri Kiewicz schreef het boek De Mannen die vooraan staan. Kiewicz is voetbalhooligan, dat zegt hij zelf. En hij legt uit in een programma Dit is de Dag... wat het verschil is tussen supporters en hooligans. Ja, wij zijn bereid uh, geweld te gebruiken. Ja. Hoewel dat tegenwoordig ernstig uh, is er teruggelopen tot jouw... Spijt of geluk? Nou ja, het is zoals het is. Je bent je, je eraan, je pas je aan. Maar uh, de jaren 80 en 90 waren natuurlijk enorm heftig. Trokken de hooligans het land door in de weekenden. En uh, ja, nu is, het, uh, nu, is het, nu, nu is het niet veel meer. En dat schijnt hij nogal jammer te vinden als ik het zo hoor. Ja, er is een uh, tweede Gooise vrouwenfilm in de maak. Dat meldt RTL Boulevard. Het gaat over vier vrouwen die in luxe leven in het Gooi. Zo'n beetje als dit.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 En de tweede film is volgend jaar hè, in de bioscoop, zegt men, 2014. Tot zover het mediaoverzicht, samengesteld door Freddy Fontijn. Wij spoeden ons richting het nieuws van 6 uur.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 Doe de test op jolt.nl slash schakelen.